omdat ze anders hun werk niet afkrijgen... Om, of omdat ze het als onderdeel zien van de bedrijfscultuur. Wakkerdier heeft de Rabobank dit jaar uitgeroepen tot winnaar van de Liegebeest-verkiezing. Deze wedstrijd doet Wakkerdier ieder jaar om misleidende claims over dierenwelzijn aan het licht te brengen. De Rabobank krijgt de twijfelachtige eer vanwege hun televisiecampagne over het verduurzamen van de voedingssector. De slogan luidt Growing a Better World Together. Volgens Wakkerdier investeert de bank in werkelijkheid in plofkippen, megastallen en fastfoodketens. In Myanmar zijn twee journalisten van Reuters... veroordeeld tot zeven jaar cel voor het stelen van staatsgeheimen. Ze deden in de provincie Rakhine onderzoek naar de manier... waarop het leger met grof geweld optrad tegen de Rohingya-moslims... en waren daarbij op een massagraf gestuurd. Op station Utrecht Centraal wordt op dit moment actie gevoerd door de politie. Reizigers kunnen alleen via cordons met rijen van politieagenten naar binnen en buiten. De agenten dragen geen uniform, maar een wit hesje en delen flyers uit... De gemeente Utrecht heeft afgesproken met de politievakbonden dat het publiek er geen last van mag hebben. De politie voert al langere tijd actie voor een betere cao en minder werkdruk. De actie op Utrecht Centraal duurt tot 10 uur vanochtend. Het weer bewolkt en plaatselijk een bui. Soms breekt ook de zon door en het wordt zo'n 23 graden. Ook morgen en woensdag een afwisseling van wolken en zon maar meer kans op buien. Het blijft boven de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Op dit moment is deze van Kelvin Harris en Dua Lima. En One Kiss. Welkom bij uur 2 alweer van Zandvoort op zaterdag, oftewel ZOS. En daar gaan we natuurlijk in kijken naar de kwalificatie van de Formule 1 race van morgen. En die is nu net aan de gang, nog ruim 11 minuten in Q1. Maar we hebben nog veel meer andere onderwerpen. Ja, het thema dat de komende twee uur nog een beetje centraal staat... is natuurlijk de historic Grand Prix weekend op circuit Zandvoort. En over een tweetal platen gaan we weer schakelen met het circuit Zandvoort. Want daar is voor ons aanwezig Willem van Densen. En hij gaat ons vertellen hoe de Formule 1 race op het circuit Zandvoort is afgelopen. Die race is om drie uur gefinished. En, maar dan hebben we natuurlijk wel over de Via Masters Historic Formula One race. En uh, kijken of inderdaad, uh, de, even kijken, Nick Pardoom in een Williams Ford 7C uit 1981 inderdaad nog steeds eh, ook als eerste over de finish is gekomen. Daarover over twee twaalf platen meer. Verder eh, de tweede uur. We gaan eh, kijken naar eh, 1988. We gaan terug in de tijd. Want toen eh, werd eh, Jan Lammers eh, namelijk eh, kam eh, kampioen in de 24 uur van Le Mans. We kijken met hem terug. En ook met, eh, via eh, andere radioverslagen over de finish van deze historische eh, Le Mans race van Max Jan, Jan Lammers. Goed, uiteraard om half vier de evenementenagenda, ik zou zeggen. Blijft u luisteren en kijken. En laat u verrassen door uw enige echte lokale zender ZFM Zandvoort. Dankjewel Albert Zan. En dat kijken doe je via www.zfm-live.nl www.zfm-live.nl, kijk je live mee. Een geweldige disco klassieker uit de jaren 80. Deze van Jenny Burton, Jordan de Bad Habits. Dus dadelijk gaan weer schakelen met het circuit van Zandvoort. Want we hebben net gehad. Echt waar, hier in Zandvoort. De Formule 1 reed even in Zandvoort. En niet in Italië, waar hij nu ook aan het kwalificeren is. Maar echt gewoon hier in Zandvoort. Alles over die race die zojuist verreden is. Hoor we van Willem van deze naar deze van Nene okay, Cherry. Terwijl nou, wij de training kunnen volgen van de Grand Prix van Monza vanmorgen, kunnen we ook naar het circuit toe gaan voor uh, Formule 1. CFM Race Radio Pit Report. Pit Report. Ja, Willem Lotte, uh, zojuist is hij daar verreden, hè? de Grand Prix uh, van uh, Zandvoort. Ja, dat klopt. Uh, Roppe uh, staat nu bij het uh, podium uh, waar de eerste drie uh, hun uh, prijzen uitgereikt krijgen van die uh, Formule 1-race. En die race is eindelijk gewonnen door. Uh, ja, zijn voor mij allemaal nieuwe namen. Nick Petmore met de vervelende plaats was het uh, Gregory uh, Thornton. Die reed in een mars Die toort uh, de Petmore, de winnaar, in de Williams. En uh, uiteindelijk uh, was het uh, Jason Wright. En die reed in een Shadow. Terwijl het uh, podium hier... Uh... De winnaars gevierd worden hebben op de baan alweer de volgende actie. Op dit moment is er bezig met een demo van Porsche, een van de grote autofabrikanten uit Duitsland. 1948 bouwde ze hun eerste auto. Ja, we zien wat er van geworden is in de loop van de afgelopen 70 jaar. Onder andere op de baan zien we ja, goed old Gijs van Lennep, ooit Le Mans winnaar met Porsche. Hier zijn rondjes eruit in een van de mooie museumstukken van Porsche. Verder rijden daar ook nog uh, Paul en Max van Splunteren. Een van de grootste Porsche dealers in Nederland is dat uh, gevestigd in Eindhoven. Ook zij rijden met wat uh, museumstukken hun rondjes hier. Porsche heeft ook een hoop gasten uitgenodigd. En daar hebben ze wat leuks uh, voor ook. Uh, Jullie kennen allemaal uh, natuurlijk uh, schijflak.nl met een mooie chalet in, uh, in het schijflak. En de gasten van Porsche, ja, die worden daar per naar naartoe gereden met een mooie Porsche Cayenne over de onverharde pechetjes langs het circuit. Krijgen daar een hapje en een drankje en kunnen daar genieten van het mooie uitzicht wat er is in het chalet van schijnblad.nl Ja, een geweldig spektakel dit weekend op het circuit, maar natuurlijk ook in het centrum vanavond met de parade. Ja, vanavond hebben we de parade en uh, als alles uh, volgens uh, schema gaat lopen wordt er hier uh, rond half acht uh, vertrokken vanaf het rechte eind richting het uh, dorp. En uh, ja, dus al dat is uh, al al de jaren dat het geweest is, is het een mooie happening geweest. En uh, zeker met de uh, weer wat we nu hebben, moet dat zorgen voor een uh, gemoedelijke, leuke en ontspannende sfeer, neem ik aan. Oké, okay, we had het net over de familie van Splunteren met de Porsche in Eindhoven. Porsche dealer daar in Eindhoven, een van de grootste van Nederland. Nou weet ik volgens mij ook dat er in Eindhoven ook een Aston Martin dealer zit. Weet jij er wat van of niet? Uh, nou, ik weet niet of dat ook onder hun uh, goed valt, of ze een BV hebben die ook de Arsene Martins. Uh. Maar leuk dat je dat weet. Uh, was je er voor een proefritje van de weker Ja, klopt, klopt. <laughs> hij, sta, hij staat nog in de fabriek hè, in, ja. uh, in Engeland, maar hij wordt gemaakt. 3,5 ton slechts, dus het viel mee. Heel mooi, heel mooi. <laughs> Oké, okay, dankjewel Willem hè, van uh, vanaf circuit en uh, straks komen we weer bij je terug. Oké, okay, nice okay, hoi. Ik ben bizar. Jij à 300 maanden. het heb, ik te Maar dat gaat niet comment ça? Le monde is hyper. Je croyais quoi? On ne plus jamais. Je pourrais t'afficher, maar dat is een délire.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 Je bent een katan, jaja, En baby, tu datza. Oh, jaja, jaja, jaja. Tja, jaja, jaja, Je bent een katan, jaja, jong. En baby, tu datza. Oh, jaja, jaja, jaja, jaja, jaja. Tja, jaja, jaja, jaja, jaja. jaja, jaja, jaja, jaja. Tja, jaja, jaja, jaja, Het is gewoon een leuk plaatje. Deze van Aya Nakamura en Jetja. Je hoorde hem hier op de zaterdagmiddag bij CFM. Wat een feest gaan we vanavond krijgen in het centrum van Sanford, Albert-Jan. Ja, we hebben het al meerdere malen even gememoreerd. Allereerst natuurlijk de, de parade van de historische raceauto's. Maar daarnaast is er ook live muziek vanavond. En allereerst nog even die parade. Een niet meer weg te denken traditie is het historic Grand Prix weekend... op circuit Zandvoort en de daarbij behorende parade naar het centrum. Vandaag is het weer zover. The boys are back in town. Een bonte van historische raceauto's... rijdt vandaag alweer voor de zevende keer door onze badplaats. De parade start tussen 7 en half acht vanaf het circuit... om een kleine 15 minuten later op het Raadhuisplein te arriveren. Op en rond het plein waar de auto's passeren en samenkomen... kan iedereen de racewagens ook van dichtbij goed bekijken... en natuurlijk aanraken en natuurlijk ook horen. Na een aantal interviews met prominente racecoureurs... barst het muziekfeest los met muziek waar de meeste racefans... zich waarschijnlijk wel in kunnen vinden. Mr. Boogie Woogie Erik-Jan Overbeek stond al eerder op het podium... op het Raadhuisplein en de organisatie kreeg toen al verzoeken... om hem met band nog eens terug te halen. Erik Jan Overbeek, de winnaar van de Dutch Blues Challenge 2017, komt met zijn geweldige band naar Zandvoort vandaag met Boogie Woogie Blues en meer op muziek, waar men moeilijk bij stil kan blijven staan. De tappunten zijn vanaf 6 uur geopend met muziek en een DJ, dus veel herrie en gezelligheid op het Raadhuisplein vanavond tijdens de parade van de historische Grand Prix en natuurlijk live muziek verzorgd door de band en in persoon aanwezig Mr. Boogie Woogie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 Het was een beginhit van Gers Pardoel in Nederland. Hij spring maar achterop bij mij, achterop de fiets. Oftewel de bagagedrager. Zodat ik krijg je hem even de evenementagenda in krijg je te horen... wat je de komende dagen allemaal kunt gaan doen. Dat doen wij na deze plaat van Lips Inc. Uit de jaren 80, is hier Funky Town. En de funky town. We gaan eraan beginnen. De evenementagenda. Want volgens mij is er weer heel veel te doen in Zandvoort, Albert-Jan. Uh, nou, we naderen weer het einde van de vakanties. Dus Valt dat mee? Dus we gaan weer richting uh, een beetje overzichtelijke uh, evenementenagenda, luisteraars. Je krijgt niet meer dan kijkers. vier minuten van me. Nee, oké. Okay, ik, ik heb ook niet meer nodig, denk ik. Dan zeg je gewoon piep. Goed, zoals al gezegd, natuurlijk. Deze de, de drie dagen. Gisteren begonnen: vrijdag, zaterdag en zondag. Het circuit Zandvoort, helemaal in het teken van de historic Grand Prix Zandvoort. Vele uh, raceklasses uit de historie, Le Mans auto's, u kunt het zo gek niet bedenken. De sigaartjes zijn ook weer terug op, op het circuit, de lotussen uit vervlogen tijden. Echt de, de, de autoliefhebbers en bent u toevallig uh, op vakantie in Zandvoort, ga er morgen heen. Want morgen is ook weer het programma, het begint al om half negen morgen en duurt tot zes uur. Wilt u kijken wat de tickets zijn en wat het programma is? Kijk dan even op de website van Circuit Zandvoort. Want dat is www.circuitparkzandvoort. Dat is nog steeds actief, hè? Cpc.nl. Ja, klopt. Dus kijk daar dan even op voor de tickets en voor het programma. Want vandaag loopt het ook. Het programma gaat ook nog door tot half zelfs. Want dan moeten ze natuurlijk ruimte gaan maken voor de Grand Prix Parade... door het centrum van Zandvoort, die om zeven uur van start gaat... vanaf het circuit Zandvoort. Dan hebben we morgen iets geheel anders. Nog. Oh nee, we hebben natuurlijk eerst nog vanavond ook dat muziekfestival... zoals ik al zei, boogie woogie muziek uh, oldtimers, uh, oude raceauto's... die u allemaal kan bezichtigen. Natuurlijk, een natje, en een hapje en een drankje, alles is aanwezig... Vanavond uh, vanaf zes uh, uur, want dan gaan de tappunten open... Uh, tot uh, natuurlijk een uur of tien, elf. Het muziekfestival met heerlijke boogie woogie muziek En dan kunt u auto's van dichtbij en zelfs aanraken. De auto's bekijken en aanraken, want de Halterstraat staat vol... de Kerkstraat staat vol, het, uh, op, op het Raadhuisplein zullen natuurlijk ook nog een aantal auto's staan. Maar dat, die, na afloop gaan ze daar da natuurlijk staan. Maar eerst de parade, nogmaals, die vanaf zeven uur gaat beginnen. En morgen geheel iets anders. We hebben we ook nog tijd voor een brokante lifestyle markt. Vive la France. En dat speelt zich allemaal af op het Badhuisplein. En dat begint morgen allemaal om 10 uur. En dat duurt tot 5 uur. De brokante lifestyle markt. Vive la France. Morgen van 10 tot 5 op het Badhuisplein. Gaan we naar de maandag. Wie komt er bij ons op bezoek? Max. Ja. Omroep Max komt langs in Zandvoort. Want aanstaande maandag zal het Zandvoorts Mannenkoor een optreden verzorgen tijdens een live uitzending van Tijd voor Max van Omroep Max. De Omroep opent namelijk het nieuws ieder jaar... vanaf een unieke locatie. En dat zal uh, nu maandag zijn bij Beach Club 10. De hele week zijn ze er trouwens. De, de hele week zijn ze daar trouwens. En uh, als u daarbij bij aanwezig wilt zijn, dat kan... dan moet u zich even aanmelden bij www.maxvandaag.nl. www.maxvandaag.nl Want niet alleen dat programma Tijd voor Max... komt live uh, vanuit Beach Club 10... Maar ook het programma daarna... Hallo Nederland zal live op de televisie worden uitgezonden. Dan weet ik dat er op 3 uh, september ook een, uh, weer cinema-nostalgie is. Ik heb er alleen geen informatie over. Maar dat is voor de 50-plussers die lekker naar de bioscoop willen. Eén uur uh, bent u van harte uh, uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn. Uh, die dinsdag. En uh, welke film het is, dat blijft nog even een verrassing. Maar koek en uh, een, een kopje koffie is ook aanwezig. Dus u bent van harte welkom. Dan gaan we al gauw naar het volgende weekend... want dan wordt er weer gereisd op circuit Zandvoort. En dan hebben we het over de ADAC Noordzee Cup. Op 8 en 9 september is het zover. De ADAC Noordzee Cup is terug in Zandvoort met de MSC Langeveld... en een pakket boeiende Duitse raceklasses. Meer informatie uiteraard www.circuitparkzandvoort.nl. www.circuitparkzandvoort.nl En ook op 8 september is er de Muddy Angel Run Zandvoort. Wist je dat? Nee. Bij deze. Piep. Een, een modderloop, alleen voor vrouwen, op circuit zandvoort. Tot zover. Oké, okay, dankjewel. Precies vier <laughs> minuten. We krijgen het voor elkaar. En hier is Pebbles en Coolfriends Friends. FM Race Radio nog bij je tot aan 5 uur vanmiddag. En niet alleen vanaf het circuit van Zandvoort, maar ook houden we de kwalificatie van de Formule 1 race morgen... op het circuit van Monza voor je in de gaten. We zitten daar in Q2 nog iets meer dan een minuut te gaan. Iedereen is inmiddels weer de baan op voor nog één snelle ronde. Op dit moment staat Vettel op nummer één. Gevolgd door Hamilton en Max op P5. Albert-Jan... Goed, dan gaan wij weer terug in de tijd. En dat past natuurlijk helemaal toepasselijk tijdens deze historische Grand Prix. Uh, reed deze auto net nog een paar, uh, nog geen uur geleden live over uh, het circuit Zandvoort. Dan heb ik het natuurlijk over de Silk Cut Jaguar. Waar Jan Lammers in 1988 uh, mee Le Mans wint. En wij gaan terug in de tijd. We gaan in 1988. Uh, volgens mij is het Engels commentaar van uh, de finish van uh, Jan Lammers. But he's not really gaining, it seems. The crowds begin to go wild. Now the third surviving Jaguar, albeit well down in 16th place, has slotted daringly in behind the other two. What a trio they make. Three V12s in full song. Surely there can be no sweeter sound for a motorsports enthusiast. Unless you happen to be a Porsche supporter. The famous Le Mans clock ticks its final minute and calls time. The great race is over. Maar only for another year. The French marshals, all of them it seems, surge onto the track. The big silk caps, built at Kidlington in Oxfordshire with their engines from Coventry, England, come home with the cream. Tony Southgate, on the right, is a winning Le Mans car designer. Tom Walkinshaw can hang on to that champagne, he deserves it. Successful. Ja, geweldig hè, die uh, herinnering aan Le Mans. Over Jan Lammers hebben we het dan eh, terug naar 1988. Is zo dadelijk het interview met Jan Lammers. Georganiseerd door uh, Albert-Jan Vos, mijn en, uh, waarde, en, waarde, waarde en, collega. En, en Porsche Nederland. Hè? En Porsche Nederland, ja nee, dat is inderdaad zo. Maar eerst gaan we nog even een lekkere gauwe houden voor je reis op de zaterdagmiddag van CFM. Het zonnetje schijnt lekker hier in Zandvoorts... dus we kunnen lekker genieten op het circuit... Maar ook in het uh, centrum van Zandvoort van het geweldige geluid van al die oude formuleauto's die uh, dit weekend over het circuit scheuren. En deze plaat hoort er ook bij. Earth, Wind Fire. Mee met de fantasie. En de fantasie van. Ik word autocureur, bijvoorbeeld. Nou, dat is voor Jan Lammers heel veel jaren geleden dat hij uh, dat had, uh, Albert Jan. Ja, Jan Lammers bewaart namelijk uh, warme herinneringen aan de 24 uur van Le Mans. En zijn eerste ontmoeting uh, met Porsche vond zelfs plaats op Le Mans. Hij was als 14-jarig jochie samen met Rob maken naar het circuit afgereisd voor de opnames van de film Le Mans. De legendarische film met Steve McQueen. Samen met Jan Lammers halen we herinneringen op. En, uh, met dank aan Porsche Nederland. De auto had ik al wat ervaring mee. de Porsche 956 van Canon. En, uh, en ik vond het allemaal wel leuk. Het circuit. Hè, dus het, het was een deel dat kende ik dan een beetje kende. Dat was makkelijk te verkennen. Ik kwam ik daar in de buurt van de Porsche corners. Hè, de, de Porsche bochten. En toen haalde ik even die nieuwe en die oude door de war. Dus ik was gewoon aan het opschakelen. En ik dacht van nou het is allemaal geweldig. En toen schoot ik geloof ik met een kleine 300 kilometer de Escape uh, Road op. Uh, richting dat uh, Maison Blanc. Wat al lang niet meer in gebruik was, maar daar stond ik bijna binnen. Dus dat was even heel slordig. Dat, het ging wel super snel en lekker en hard, maar ik moest even omkeren. Gelukkig was die uitloopstrook heel lang. Dus ja, dat was mijn eerste ervaring. Maar tot op de dag van vandaag gewoon absoluut fascinerend circuit. En uh, hoe uh, heb je dat ervaren, de ontmoeting ik eh, met Ik was toen Steve 14 en uh, pupilletje bij uh, Rob Slotemaker hè, was ik op het 12e begonnen. Rob die leerde mij alles op het gebied van slippen en noem maar op. Maar Rob was toen in Le Mans voor de opname van die 24 uur film van Le Mans met Steve McQueen. Steve McQueen die had het toen over Chad McQueen, zijn zoon, hè, die ik later heb leren kennen. Eh, dat hij aan het motocrossen was. Nou, Rob, altijd voor de grap een beetje bravoure, die zegt van nou, ik heb thuis een ventje en die kan op een droge weg pirouetjes maken met een auto. En die is, ik weet niet wat hij toen zei, twaalf waarschijnlijk, ik was veertien. Nou goed, dus ik mocht de volgende keer mee, want hij zei, nou neem me dus mee, dat vind ik wel leuk om te zien. Nou ja, dat was voor mij natuurlijk fantastisch, dus ik, de reis naartoe. vond ik al fantastisch. Hè? Met Rob, door Parijs heen, en een geweldig groot kasteel om te slapen. Dus, dus het duurde een uur voordat ik ging slapen natuurlijk, want ik was allemaal niet gewend, helemaal geweldig. Nou de volgende dag eh, ontmoette ik Steve McQueen en ik had mijn pirouette gedaan, nou dat vond hij allemaal leuk. Dus ja, dat was mijn eerste ervaring op Le Mans. Maar dan op datzelfde moment was dat ook gewoon mijn eerste ervaring met Porsche. En die twee zijn lastig los van elkaar te interpreteren. Eh, want ik stond bij het, het, het bekende Tetra Rouge, waar je het rechte stuk opkomt. Toen nog vijf kilometer. En daar stond ik letterlijk en figuurlijk in mijn korte broekje steentjes te schoppen. En te wachten tot Rob klaar was. Want Rob heeft alle spins in die film gedaan. Hij reed ook de cameraauto. Maar dit was even... Het was lunchpauze. Dus terwijl ik daar... Langs de baan stond in Tetteren Rouge hoorde ik een geronk achter me. En ik kijk om en daar staat dus die, die, die adembenemend mooie eh, Porsche 917, hè, die Gulf Porsche. Eh, dat tot op de dag van, de dag, van vandaag waarschijnlijk nog eh, gewoon de mooiste Le Mans auto ooit is. En die staat daar, dat deurtje gaat open en eh, van hé, hey, ben jij met de sloten maken? Ik zei ja, oh, spring erin, want we gaan lunchen. Dus... Oké, okay, dus ik spring erin. Nou, ik zag alleen maar die bomen aan me voorbij gaan. Want vooruitkijken ging niet. Ik lag op mijn rug in mijn korte broekie. En alleen al die lucht en die resonantie en dat geluid, nou, dat vergeet je nooit meer. En, en ja, dat, dat was waanzinnig. En dan dat lange rechte stuk waar geen eind aan komt. Wat maakte de 24 uur van Le Mans zo bijzonder? Iedereen gewoon zo uh, te, te inspireren en te motiveren. Hè? Om die mensen gewoon te laten willen om dat even wat, datgene wat ze doen beter en sneller te doen dan anderen. Hè? Om, om die, gewoon die cultuur in je team te introduceren. En dan heb je het ook nog over materiaal. Uh, hè? Dat moet heel blijven, er mogen geen haarscheurtjes in zitten. Dus hoe goed je het ook voor elkaar hebt, je kunt altijd met de stomste dingetjes uitvallen. Uh, dus het is gewoon zo moeilijk om al die, al die factoren uh, te beheersen. Er zijn er een aantal, daar heb je controle over. En een aantal ook niet. He, we hebben mensen zien crashen op Le Mans door, door fouten van anderen, he, van deelnemers. Dus het, het is ja, één Russische roulette met, met drie kogels uh, wat betreft de kans op aankomen. Dus ja, Omdat het zo moeilijk is, is het heel boeiend. Waarom wordt Porsche altijd tot de favoriet op Le Mans? Ik denk dat ze zo, zo, zo succesvol zijn omdat ze niet besluiten om mee te doen, maar ze besluiten gewoon om te gaan winnen. Daar trekken ze dan altijd wel een termijn voor uit. Meestal zo'n zo jaar of drie. Als, als, als Porsche aan een evenement als Le Mans begint, dan bouwen ze een auto voor, voor 48 uur of 96 uur eh, om die 24 uur te winnen. Mooi de herinneringen van onze eigen Jan Lammers aan Le Mans. Dankjewel daarvoor Porsche, Nederland. En uiteraard Albert Jong voor de scherpe vragen. Ja, Dank je. <laughs> En ook voor de beste muziek luister je uiteraard naar ZFM. We zijn er 24 uur per dag, zeven dagen in de week. Niet alleen op de radio, maar ook op tv, op uh, de computer, op internet. En natuurlijk op de ZFM-app. We gaan weer live schakelen met het van Zandvoort. CFM Race Radio, Pit Report. Want daar zit hij nog steeds, of staat hij nog steeds. Onze eigen Willem van Dezen, dit weekend de historische Grand Prix. En uh, heel veel mooie auto's uh, daar te zien, Willem. Ja, eh... Uh... Ik stond even je laatste vraag niet, ik vroeg, ja? Heel veel mooie auto's daar te zien. Ja, heel veel mooie auto's, maar niet alleen auto's hoor. Want uh, we hebben nu op, uh, op de baan hebben we de Kamatias Cup. Nou, dat zegt jou waarschijnlijk niet. Zij het mij ook niet, nu weet ik wat het wel is. Dat zijn zijspannen. Zij zijspannen van voor 1967. En niet zo weinig ook. 26 zijn er van start gegaan. Ja, en dat zijspannenrazen, dat is toch altijd wel uh, spectaculair. Bijvoorbeeld kijk in de gl bocht hoe ver die gasten die in de pakkie zitten naast het pakkie hangen. Ja, die raken wat met hun neus uh, het asfalt. Ja, uh, Ik zou het niet graag doen. Ik heb gisteren Albert Jan nog uh, aangeboden. Om <lacht> aan. Dat wilde hij ook niet, begrijpelijk. Maar het is wel spectaculair om uh, te zien. Zij zijn bezig met de race. Ik zeg, ik volg die race niet zo, want... Ik geniet alleen van de spectaculaire beelden die ik zie. Waar ik wel ben op dit moment is in het ja, DAF Museum. We zijn het in Nederland. Ik wil ook de Nederlandse bijdrage zien. En, ja, dat is toch wel leuk om te zien. Ik zie hier een uh, Formule 3 auto. Ooit gebouwd door DAF Met de Fariomatic. Gereden door Gijs van Lennep. Onder andere op Monaco. En, uh, ja, die Fariomatic uh, is natuurlijk altijd het grote succes geweest van DAF wat hier ook staat, en dat kunnen jullie vanavond allemaal zien in de parade, want dan gaat hij hier mee rijden. Het is een DAF 130, dat is een DAF-obiel, maar dat is een heel klein autootje. Maar die is gebruikt in Tokio op de Olympische Spelen als vloegrolijdersauto uh, van de Nederlandse Olympische wielerploeg in 1964. Nou, als je dat autootje ziet, dan denk je, ja... Uh, komt dat wel een berg op, dus volgens mij is het een uh, vlak parcours geweest... en het meenemen van reservefiets uh, was waarschijnlijk helemaal niet bij. Maar het is wel leuk om te zien. En, wat is het? Ik ga vanavond ook mee in de parade. Zo in een dorp, een Olympische auto, uh, zichtbaar, van 1964. Oké, okay, maar het programma is nog, is nog langer van uh, afgelopen. Het gaat uh, tot half zeven zo, zo door, geloof ik, hè? Ja, we gaan nog even door hier. Net wat zei, we zijn nu bezig met die uh, zijspannen, dat we hier nakrijgen, ja, dat vind ik ook wel uh, spectaculair. En eng tegelijk, uh, dat is de Formule 3 met uh, 500 cc-motoren, hele oude dingetjes zijn dat. Jij bent er ook uh, naar staan kijken afgelopen vrijdag, dat zijn zeg maar die badkuipjes, nou, met het neus zie je bijna net zo groot als mijn neus. <lacht> <lacht> Erg kort. Zeg maar dat het een badkuip is met vier wielen eronder een stuur erin. En achter je zit dan nog een 500cc motor. En die gaan uh, zo dadelijk als de zijspannen uh, klaar zijn. En uh, dan gaan die uh, autootjes te uh, baan. En ik ben benieuwd hoe dat eruit gaat zien en hoe ze zich uh, gedragen op de baan. Dus, uh, denk, ja... Ik kan het eigenlijk niet invullen, maar alles wat ik zie hier met dat historische uh, racen... Er wordt gewoon echt gereisd ook. Het is niet een uh, showrondje geven, maar gewoon reizen. Nou, als je dat met die karretjes gaat doen en uh, ik hou hem hard vast, uh, als er wat fout mee gaat. Willem, hoeveel mensen zijn er uh, vandaag, schatje? Uh, <lacht> <Godsonen. lacht> <lacht> ik wist niet dat je zo intiem met me was. <lacht> gewoon <Goal> mooi, hè? <lacht> <lacht> ik moest hem er me weer ingooien. Ja, ja, precies. Nou ja, hoeveel weet ik niet, maar ja, er lopen aardig wat uh, mensen rond en uh, ja, het is leuk natuurlijk, uh, vooral voor uh, wat oudere Mensen die al in de herfst van hun leven zijn, zeg maar, al wat ouder, ja, die voelen zich hier weer uh, jong. Er Zijn andere manieren ook om je jong te voelen, maar als je hier bent dan denk je, nou, uh, je gaat terug uh, naar je jeugd, voel je daardoor ook uh, jeugd. Maar het aantal, ik heb geen idee, maar ja... Het is gezellig druk. Ja, je geniet van allebei op het circuit. Wat zeg je? Je geniet van allebei op het circuit, toch? Of niet? Ja, precies. Oké. Okay. Willem, jij hebt het nog wel even naar je zin. We komen later weer bij je terug. Dankjewel voor dit moment. Het uur zit er alweer op, dus we gaan op naar het nieuws weer van 4 uur. En volgende uur, dan spreken je hier weer. Nee, is goed, tot straks. Ah, Oké, okay, tot straks. Dat was Willem van deze live vanaf de circuit van Zandvoort. Ja, we zitten nog steeds in Q3, nog uh, iets meer uh, of iets minder dan 4 uh, minuten te gaan. Op dit moment uh, Lewis Hamilton op P1, Rijkoon op 2, uh, Vettel op 3, Bottas op P4 en Max Verstappen vinden we terug op P5. Graag tot zo naar het nieuws.